Jobboots met het NOS Journaal. De ziekenhuizen in het oosten van de Syrische stad Aleppo... kunnen zijn alle medische klinieken door zware luchtaanvallen uitgeschakeld. Hulpverleners konden de ziekenhuizen na eerdere aanvallen weer in bedrijf brengen... maar dat lukt nu niet meer door een gebrek aan hulpmiddelen... en door de zwaar beschadigde infrastructuur. Ook de afgelopen dagen werd de stad weer hevig bestookt... na een periode van relatieve rust. Vandaag vielen door bombardementen zeker 25 doden. In Oost-Aleppo leven 250.000 mensen. ProRail is begonnen met de herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Winsum. Dat is zwaar beschadigd na een aanrijding gistermiddag tussen een trein van Arriva en een melktankwagen. Bij het ongeluk raakten 18 passagiers van de trein gewond. De werkzaamheden gaan vannacht en ook de rest van het weekend door. Maandagochtend moeten weer treinen rijden tussen Groningen en Rode School. Arriva zet dit weekend bussen in om reizigers te vervoeren.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 In de Eredivisie heeft Heerenveen gelijk gespeeld tegen Vitesse. In het Abelendaalstadion stadion hielden de twee partijen elkaar in balans. Het werd 1-1. In Almelo heeft Herakles het duel met Go Ahead Eagles gewonnen... dankzij twee goals van spitsspeler Samuel Armanteros. Het werd in Almelo 2-1. De andere wedstrijden die vanavond op het programma staan... Zijn, zijn Willem II PSV, Excelsior Sparta en FC Groningen tegen ADO Den Haag.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 Take a look at me now. Feel the vibration. We we'll be living it up. living, living it up. Living, living it up. Take a look at me now. Look, look at me now. Feel the vibration. It's special. Good vibration.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 Tot middernacht met het eerste uurtje beste van dance, RMB een beetje op tussendoor. Laatste show nieuws, de party op date en de team boven beste plaats van de dansroep. En straks in het tweede uurtje DJ Mousen met zijn Global House Vibes. In het derde uurtje gaan we natuurlijk weer naar Italië met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaschalli. En voor nu natuurlijk een ook lekkere muziek. Wat dacht je van de nieuwe van Mike Mago en Drognet met Secret Stash? Your secret step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 <clears> Thank <throat>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 Weet zijn baby en hij was een baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een moeka-precetje op mijn bankje. Ik stem stemklankje, nog steeds brood op mijn plankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht is echt dankje. is weer ja. Op je bolle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 van John Legend met Love Me Now. Vandaag verscheen niet en daarvoor horen we een van de leukste platen, vind ik persoonlijk van uh, de juffrouw tegenwoordig. Dat was uh, Sterrenstof. Ik heb nog even een beetje nieuws voor je. Kanye West die heeft afgelopen donderdagavond tijdens een concert in uh, het Californische San Jose kleurbekend op het podium. De 39-jarige rapper zei dat hij voor Donald Trump zou stemmen als hij daadwerkelijk was gaan stemmen. De man van Kim Kardashian stak weer eens een welbekende tirade af. Ik heb jullie verteld dat ik niet heb gestemd, begint West. Maar wat ik niet heb verteld is dat ik op Trump zou hebben gestemd... als ik was gaan stemmen. Hierop klinkt natuurlijk een luid boeggeroep vanuit het publiek. En uh, ja, ze dus zijn het er allemaal niet zo mee eens. In een lange politieke speech zei uh, je erg blij te worden... van de bepaalde aspecten uit de uh, Trumps campagne. Ook roemde hij de toekomstige president van de Verenigde Staten... om zijn politieke, incorrecte manier van communiceren. Verder voelde Kanye zich vervolgd omdat hij als een gekleurde man... een uh, beroemde Trump steun. Door Trump wins voelde ik me nu weer uh, pret gesproken. Ja, is wel bijzonder gesproken van Kanye West. Hoop gedoe allemaal in Amerika. Hoop rellen die eruit gebroken zijn naar het... Uh, uh, ja, nou, dat bekend werd dat uh, hè, in instantie zou Hillary Clinton winnen volgens de peilingen. Maar uiteindelijk uh, ja, heeft Amerika gekozen voor een andere vorm. Want ja, al acht jaar hetzelfde dan wilden ze toch eens wat anders. Nou ja, hè. en je hebt rare ideeën. En uh, ja, we gaan meemaken wat er allemaal gaat gebeuren. En we wachten natuurlijk op de derde wereldoorlog, wat we niet hopen. Maar ja, als het aan Trump ligt, dan uh, kan dat zomaar gebeuren. C.F.M. Zandvoort, zaterdagavond, door met muziek. Nou, zie ik het natuurlijk aan je radio weg Onderweg zometeen een party update. Wat voor leuke feestjes gaan er allemaal gaan. Breeze muziek. Hier is Jonas, Aiden en de Kings met Breathe. I don't need your call. where I... Zandvoort. Item. En is het nu tijd voor de party update Want wat voor leuke feesten Daarom We gaan op deze zaterdag 19 november. Nou, als eerste beginnen we met uh, het wekelijkse feestje in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Het is inmiddels al begonnen en het duurt tot 5 uur in de ochtend. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raymondo En vanavond heeft hij meegenomen Robert Feelgood en uh, Miss Banti is aanwezig. En voor meer informatie checken we de website escape.nl. En vanavond iets voor beide Escape. Daar vinden we de uh, Club uh, Air. De rest vanavond Favela. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. En de uh, intra is 17.50 uur. En voor meer informatie check even de website air.nl. Met onder andere Balbino uit Brazilië. Clayton Barros op de percussions. Rishi Romero komt er. Nicky Bizzle. Afro Tura. Rudy Lima. Roll F. Alexandra. Lakim en Danny Dab en Dimitri Nikita. En het is allemaal hosted bij uh, Mr. Noletje en Izzy Busy En dat is allemaal een area 1 wat ik opnoem De main area. En in de uh, Bonita Room hebben we uh, Sarisa Jong, Fantastic, Avaya Vera. En dat is allemaal hosted bij uh, Jayonil MC. Dus uh, ja, genoeg reden om uh, te gaan kijken in, uh, in Air in Amsterdam. Het feestje Favela. En uh, het is House Eclectic, Urban, Deep House, Afro Jack en let in. Wat je er allemaal kan wachten tot uh, 5 uur in de ochtend. En vanavond in de Melkweg, in de Wegelegd feestje, encore vanavond, encore throwback part 4. Begint de rotonde klok van middernacht duurt tot uh, drie uur, dus het is een kort feestje. En uh, ja, om meer informatie checken op de, web, de website melkweg.nl. Met onder andere DJ Prime, Waxbrand, Dwayne, Kersenberg, Franklin, Flava... en Full Grade en uh, Sin City, die allemaal zijn uh, te bewonderen in, uh, in de Melkweg. Feestje, wekelijkse feestje moet ik zeggen. Encore, met vanavond het thema Throwback Part 4. En voor de grotere feesten moet je vanavond zijn in de Ziggo Dome in Amsterdam. Daar hebben we vanavond Let's Dance. Omberto Tanne, die presenteert Let's Dance, het groot, de grootste discotheek van Nederland... Het is inmiddels al begonnen. Het begon vanavond om half negen en duurt tot, uh, ja, tot een uur of half twaalf. Het is een kort feestje, maar wel uh, zeker de moeite waard. Meer informatie, check de website letsdance.nl of zikodome.nl. Met natuurlijk Umberto Tan, Don Diablo, Timmer Steffens, Cheek Futuring, Nile Rodgers, Ben Librand en Robin Ears. Die kan je allemaal verwachten. En vanavond dus in de Zikodome, met Let's Dance 2016. En het laatste feestje vanavond, wat dichter bij huis in, uh, in Haarlem, De krom Dan hebben we de stalker. Dan is het vanavond de Juicy Het begint om uh, middernacht en uh, ja, duurt tot een uur of vijf, zes in de ochtend. Vanmiddag voor meer informatie checken we de website clubstalker.nl. En tot zover ook de partyupdate voor deze zaterdag uh, 19 november. Gaan we door met muziek, swanky tunes en dropcon featuring uh, Rain with One World. If we me run. antwoord De Nightwalk zaterdagavond voor de muziek van EDX met High on You. En daarvoor Quintino met Underground. Dit is even tijd voor de 10. boven beste plaatsen van de dans. Deze week op 10 Ida Korn, Oliver Helders met Good Life. Op 9 deze week EDX met High on You, die is zojuist hoorde. Op 8 deze week Moby met de Natural Blues. Op 7 Ronald Clark met The First Time Free, de Clapton Remix. Op 6 deze week Leandro da Silva met I Love House Music. En op 5 Tube Burger. Of Berger, moet ik zeggen, met de Rookers-Futuring Richard Judge. Op vier deze week Groove Armada met Superstyling. de Riverstar Edit. Op drie Dossum met Projection. Op twee deze week Kerry Golds met A Things We Might Have Said. Dat was de nummer 1 en deze week hebben we dus een nieuwe nummer 1 en de 10. boven beste plaat van de Deze week Dennis Cruz met Everybody. En je hoort op nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. met uh, White Keys en voor uh, Vater Gonzalez en Chris Chris... met uh, Sonic Boom en tot zover ook uh, dit uur van de Walk. Niet gedreurd, zometeen het nieuws en weer. En dan zijn we nog twee uur lang bij. Maar zometeen, vanaf tien uur, DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks in het uh, laatste uurtje vanaf een uur gaan we naar Italië met het beste van de clubs uit daar met DJ en Capos Kelly. Voor nu, ik laat je achter met Oliver Helders en Ida Core met Good Life en misschien nog zometeen Army van Buren... en uh, Human Resource met... De Tom Star ik zeg tot zometeen na de break. Got a ticket to a day. And go, don't even